In het zuiden van Scandinavië zorgt storm Hans voor veel overlast. Tot nu toe is één persoon om het leven gekomen. Dat was een vrouw die onder een boom terecht was gekomen. In het oosten van Zweden is een trein ontspoord. Daarin zaten honderden mensen. Drie mensen raakten gewond. Ook zijn er wegen die volledig onder water zijn gelopen door de heftige regenbuien. Voor de dood van George Floyd gaat een vierde agent de bak in. In 2020 zat een agent bijna tien minuten met zijn knie... op de van de zwarte Amerikaan die uiteindelijk overleed. Die kreeg daar eerder dik 20 jaar cel voor. De collega waar het nu om gaat... hield alle mensen op afstand toen het allemaal gebeurde. Hij krijgt nu een celstraf van 4 jaar en 9 maanden. Feyenoord heeft een nieuwe speler binnengehaald. De Japanse Ayasa Ueda. Hij ruilt deze week al zijn club Circle Brugge in... voor de Rotterdamse club. Prijskaartje dik 9 miljoen euro. En daarmee is de Japanse speler... De duurste binnenkomende speler in de geschiedenis bij Feyenoord. Influencers, die ken je wel. Maar heb je ook van AI-influencers gehoord? Bedrijven zetten die figuren, gemaakt door computers... steeds vaker in om bij hun de spullen te verkopen. Bij dit Nederlandse reclamebureau hebben ze de influencer Esther bedacht. Inmiddels heeft zij een heel eigen leven op Instagram en op LinkedIn. We hebben Esther ooit verzonnen voor een grote hotelketen in Nederland. Daar een campagne voor te voeren. Ja, we zijn eigenlijk in die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 the river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 We je wanna wanneer wanneer wanneer wanna go wanneer wanneer wanneer go, wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer I wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer wanneer go Waar kan ik je vinden? I'ma just go there, all black rover Kan bijna niet groter, late night drive van be bieden in a moment, Bieden en in is heartbeat Solid letter concrete, onder deze is a air force I these walls, girl Dat is echt niet nodig That is echt niet nodig Tell them I'm good Head in the sky I'm coming down I see you around Tell them I'm good Tell them I'm good I'm not coming down, I'll see you around. Ooh, that I'm good. That I'm good. I'm not coming down, I'll see you around. Ooh, that I'm good. I'm not coming down, I'll see you around. I just wanna know, I just wanna know. I just wanna know. Where you wanna go? Oh. No, know, no, know where you wanna go I just wanna know, no, where you wanna go, where you wanna go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 to redefine you offered me entrance to doors of a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 The shadow of a place I once knew Why do I keep turning away from flashing lights?